Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een serie podcast waarin Wasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit... door te praten met een eclectische mix aan ontwerpers en docenten. Dit keer praat ik met Jonne Kuit, art director bij Eden Speekerman hier in Amsterdam. Voorafgaand aan ons gesprek vroeg Jonne zich af... of het een ernstige, inhoudelijke en elitaire podcast... met een grote P moest worden... Of juist een podcast met een grote F van Fuck It. Luister zelf maar wat het is geworden. Ja, want Ik zat heel erg lang na te denken over wat kwaliteit is. En toen dacht ik: ja, kwaliteit. Dat is best wel. Uh, er zijn natuurlijk hele, er kun je hele filosofische verhandelingen en boeken over lezen. Of het nou meneer Peersig is met zijn motorhouder. Ja, ja, precies. Ik kun het heel abstract maken. Maar ja. wat voor goed ze. Maar vanuit wel? Ja, maar wat vind jij? Jij vindt Sleer bijvoorbeeld goed, toch? Ja, maar ik vind die goed. Bijvoorbeeld, dat vind ik. Kijk, het werkt voor mij, Slayer, yeah. op een bepaald moment. Ik kan niet beoordelen of het in zichzelf kwalitatief is. Snap je? Ik kan alleen maar zeggen... Oké, okay, goed. Slayer is... is ik, nee, dan vind ik... Is Slayer goed voor mij wel? Maar is het kwaliteit ja, ten opzichte van wat? Ja. Ik kan, kijk, je kunt... Oké, okay, dan gaan we het even benchmarken met... Uh, al het werk wat Bach heeft geschreven ten opzichte van Slayer... Ja, daar zit wel een soort kwaliteitsverschil in, toch? <laughs> dus dan kun je niet zeggen... Werkt ja. Slayer? Ja, Slayer werkt. Want Slayer ja. gaat over provocatie. En het gaat over gewoon harde muziek. En het uh, en, uh, gaat meer om een soort shock in ja. een verkristelijk Amerika. Om lekker tegenaan te schoppen op de middelbare school met zo'n shirt. Ja. ja. Dat is natuurlijk... Dat werkt. Ja. Dus of het goed is, dat weet ik niet. Dan ja, moet je daar, dan Ja, moet je vind dat jij niet... Slayer goed eigenlijk? Ja, ik kan er wel, ja. Of werkt het voor jou? Ja, volgens mij niet zo goed als het voor jou werkt, maar het werkt wel, ja. ja. Maar het werkt voor mij ook omdat Slayer heel consistent is. Ja. Dus Slayer doet altijd hetzelfde. Dat vind ik aan tegelijkertijd ook niet goed aan. Want dan denk je, ja. Ja, pff, ik heb het wel gezien, weet je. Ik ja, zoek ja. ook naar een soort vernieuwing en innovatie en verbetering. Maar ze zijn goed, omdat ze gewoon altijd hetzelfde zijn voor het zijn voorspelbaar. Motorhead is. heeft het ook gehad, toch? Die ja. maakt ook twintig jaar lang dezelfde platen. Ja. Een consistent niveau. Punk. One, two, three, four, ja, dit, dit, dit, dit. Ja, dat niveau. Ja. Dus het gaat, of het goed is in zichzelf wel. Of voor mij. Ja. Maar of het werkt voor iedereen, dat wil ik niet. En het is ook niet voor iedereen goed. Nee, oké, okay, ja. Dus verschillende dingen kunnen op verschillende momenten goed zijn. Ja. Ja. ja. Dus het hangt er vanaf maar Volgens mij gaat het niet over goed of slecht, nee. of goed of fout... maar het gaat of werkt iets of werkt iets niet. Als ja. je de kwaliteit vanuit het vak waar wij het over hebben... Ja, ja, ja. dan gaat het wat mij betreft veel meer over werkt iets of werkt iets niet. Ja. Want waar het heel vaak over gaat is het, uh, of het technisch of esthetisch goed is of slecht. Ja. En daar kan ik eigenlijk heel moeilijk een uitspraak over doen. Ik kan alleen maar een uitspraak over doen of iets werkt... Ja. met de intentie waar het voor bedoeld is. Ja, ja, Kijk, okay, ik ja. vind, zoals als je het hebt over... Uh, okay, yeah, yeah. visuele kant. Hè? van, van bijvoorbeeld En jij soort... zegt eigenlijk, of iets werkt... daar is van tevoren... helemaal niks ja. over te zeggen. Iets kan esthetisch... heel goed zijn. Ja. Zeg maar, op, uh, zeg maar, op een kwaliteitsniveau... waarvan je zou zeggen, dat is world-leading kwaliteit. Ja. En toch niet werken. Ja, ja, ja, tuurlijk. Dus dan kun je zeggen, nou, we, hebben, uh, okay, we hebben voldaan... aan de kwaliteitseisen, want het, is, het was gewoon goed. Mm -hmm. Visueel, het was technisch was het ook goed. Mm -hmm. Maar... De mensheid als geheel zat er niet op te wachten. Ja. En dan, ik ja. denk dat dat heel veel gebeurt. Ja. Kijk naar iets als je hebt zo'n website, Dribble. Ja. Waar mensen hun, het staat vol met dat soort dingen, toch? Esthetisch prachtig, maar totaal niet werkend. Maar, ja, maar, dat is dus, maar daar ontstaat ook zeg maar het misverstand. Want Dribble vind ik altijd een onwijs goed voorbeeld. Als je uit wil leggen wat uh, academische creativiteit en niet-academische creativiteit is. Ja. Dus waar je het hebt over goed... Ik zeg, doe, doe daar geen uitspraak over of iemand die van de kunstacademie komt... beter of kwalitatiever werk maakt dan iemand die visual designer is. Ja. Die niet een academische opleiding heeft. Daar doe ik geen uitspraak over. Want het is iets anders. Dus ik vind academisch werk, vind ik, gaat over autonoom creëren. Ik kom mensen tegen in het werkveld. En die zeggen dan, ben visual designer of ben designer. En dat is een soort... Designer is ook dus een soort van geërodeerd. Dus ja. iedereen kan het zijn, hè? Dus dat betekent dan ook dat... Die zegt, ik ben designer. oké, okay, prima. Heel groot team. UXers en designer. Als je dan kijkt naar hoe zijn workflow is... dan gaat hij naar Dribbble. Dan zegt hij, oh, dat, vind ik, oh, dat vind ik mooi. Gaan we dat maken? Maar dat is geen autonoom eh, ontwikkelde cre uh, creatie of schepping. Dat is meer iets van, oké, okay, dit werkt. Uh, nou, laten we ook zoiets doen... Weet je, dus het is niet echt iets. En daarom denk ik dat. Uh... Maar dat is niet zoeken naar een unieke oplossing voor een uniek probleem. Nee, en ik denk dat daar wel steeds meer behoefte aan is. Want wat je namelijk dan ook ziet, datgene wat werkt, dat wordt dan ook toegepast. Dus ja. wat je ziet, is dat alles begint heel erg op elkaar te lijken. Ja. Dus als je dan vraagt, is het allemaal esthetisch kwalitatief? Mm -hmm. ik zeg ik nee. Um, want ik weet niet of het, of het daardoor beter werkt. Als ik als merk zeg, ik doe gewoon, dat is hier een beetje. Waar Amazon uiteindelijk, uiteindelijk ook uh, het probleem is, is dat we eigenlijk we hebben overal optimalisaties toegepast. Of we nou boeking.com komt. Maar als je nou kijkt naar hoe dat er als geheel uitziet, dan zal het ongetwijfeld met alle knopjes van optimalisatie uh, Zal het allemaal werken in elk uithoekje. Maar of het, welke indruk, als totaal als merk, en het werkt, maar of het esthetisch nog ja. werkt, daar durf ik best wel een aantal vraagtekens bij te zetten. Ja. Nou, je kan je zelfs ook wel afvragen. Dan vragen zeggen, of is het dan maar belangrijk? Of het nog wel optimaal is. Hè? Dat soort micro-optimalisaties. Ik heb dat toen ook wel met KLM gehad. Die hadden jarenlang hun homepage blijven optimaliseren. En een dingetje erbij. En nog een dingetje erbij. En dan zagen ze weer een procentpuntje omzetstijging met een nieuw dingetje. En zo hadden ze vijftig dingetjes op de homepage gepland, gepropt. Ja. En toen moest ik op een gegeven moment, dacht ik, nou, dat, dat moet ook werken met dikke vingers. Want toen kwamen de touch devices. En toen ging ik al die dingetjes weghalen. En ja. er ontstond ineens een rust, maar dat mocht niet. Nee, want dan ging opeens 20% minder nou, conversie. Of nee, weet dat, dat wisten ze helemaal niet. Maar al die dingetjes wisten ze van, die hebben een dingetje bijgedragen. Maar als ja. we het 100% omgooien... Ja, dus dan werkt het zeg maar technisch misschien wel. Ja. Voor, nou, niet voor de klanten, dan gaat het uiteindelijk toch weer om de business. Gaat het gaat uiteindelijk niet om die klant. Ja, maar dan ja, werkt ja. het voor de business. Dus we hebben dan... Maar er is niemand die meer naar het geheel kijkt en zegt: Wat is nou de. Wat... Ik vind dat van Airbnb vind ik, uh, erg goed toen het begon. Wat je nu al ziet is een soort ook verwatering daarvan. Ja. Dus dan zie je zeg maar nieuwe productcategorieën waar ik dus ook totaal in verwarring ben. Ik denk, ja, gaan ze nou fucking boeken verkopen? Oh nee, nee. Want die beleving die was, heel, die was heel kwalitatief. Omdat het heel erg deed wat het moest doen. Ja. En nu is dat eigenlijk voor een belangrijk deel... vindt daar ook al erosie plaats. Omdat er dus die optimalisatiefascisten zeg maar, erin zitten. Precies. Die dus nog weer een knopje... Als mensen hier, hier kijken... design is dat, toch? Ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat we ooit een keer foto's deden. En toen zei iedereen ja. Maar ze moeten wel continu naar de knop kijken. Ik zei ja, weet je, dikke lul. Ik ben een verhaal aan het vertellen met die fotografie. En uh, ik, ik weet het. Ja, maar dat werkt. Ik zeg, ja, maar wat werkt? Hè, daar gaat het dus over is niet altijd kwalitatief. Yeah, yeah. Uh, en dat dan spreek ik mezelf tegen trouwens. Want dan zeg ik, datgene wat werkt is niet altijd, is niet altijd goed. Dat is dat wat ik eigenlijk bedoel, het is niet kwalitatief. Want je kunt wel zeggen, het werkt. Yeah. Is het dan esthetisch mooi? Nee, mensen die naar buttons kijken zijn esthetisch niet per se mooi. Maar het werkt wel. Yeah, yeah. Dus dan heeft dat ook een soort kwaliteit, maar een andere yeah. kwaliteit. Ja, yeah. oké. Okay, yeah. En dan is het een kwaliteit natuurlijk voor de business. Mm -hmm. Dat levert meer geld op. Ja, Op een gegeven moment kwam toch ja. ook een artikel uh, jaren geleden over een oranje button. En toen waren ineens alle buttons oranje. Ja. Dat dus we kijken allemaal zo. bij Amazon, kijken we wat werkt. Ja. Dan gaan we dat ook doen. Ja. En ik denk altijd, ja, dat, dat is mooi. Dan kun je als manager kun je naar je baas toe lopen en zeggen, kijk, we hebben dit toegevoegd. En sindsdien hebben we 1,2% extra ja. conversie. En dat is wat ik altijd ook tegen mijn studenten zeg. Je moet duidelijk hebben, waarom ben je beter dan een WordPress theme? Ja. Waarom moeten ze jou 10.000 euro geven... in plaats van 50 euro een WordPress-team betalen? Ja, nou nou, wat wat maakt jou beter? Wat zeggen dat, ze dan eigenlijk? Nou ja, dat weten ze nog niet, maar dat is een van de vragen die ik ze voorhoud. Ja. En wat geven ze voor antwoord dan? Nou ja, ik denk dat ze zo'n richting op moeten van wat jij nu zegt. Dat je uh, uh, unieke oplossingen kunt bieden voor unieke problemen... in plaats van kopiëren wat er al is. Ja, dus... Uh, ja, ik, ik, uh, dus problemen he, optimaliseren noem ik problemen voor je uitschuiven. Yeah. Dus namelijk eigenlijk zeggen van, nou, oké, okay, er is een verandering. En, en, en, en daar ontstaat een soort probleem. En dat probleem is, we hebben bijvoorbeeld meer competitie... of we hebben meer et cetera, et cetera. Dan duwen we eigenlijk een probleem voor me uit. Dat is een soort optimalisatie. Maar fundamentele verandering is namelijk opnieuw kijken naar... oké, okay, is dat probleem echt verwijderen? Nou, hoe doe je dat? Mm -hmm. nou, dat is toch echt heel, heel echt naar de fundamenten kijken van alles. Yeah. En niet... Uh, oké, okay, als we hier aan draaien, dan gaat die een klein beetje naar rechts, et cetera. Nee. Nee, en als iemand dat wil, is het ook niet erg. Hè? Als nee. ze zeggen, nou, het werkt, ik wil gewoon 20 miljoen optimalisaties... Mm. dan zeg ik, hé, hey, superfijn, doe dat, lekker tweaken en dan uh, prima. Ja. Maar, maar uiteindelijk dat... is er een ja. dead end. Nou, ik denk dat het ophoudt, hè? want heel veel van die dingen... die worden inderdaad wel overgenomen door robots. Die kunnen dat beter. Zeker. Eh, dus tien jaar geleden was WordPress themes maken een prima beroep. Ja, maar inmiddels niet meer. Er valt nee. geen droog brood meer mee te verdienen, volgens nee. mij. Nee, maar ik denk dat design ook op een gegeven moment... Dat is ook al een soort uh, commodity geworden. Ja, is het zo? Ja, ja ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat binnen tien jaar... Ja, kun je met gewoon met hele basale... Ja, je, je kunt... ja ik vraag me wel eens af. Ik, ik, ik denk wel eens... Dit hoor ik heel veel van mensen die... die... Of al heel lang in het vak zijn, of, of gewoon die, die er heel goed in zijn, die vinden het namelijk niet zo moeilijk. Maar volgens mij is het best wel moeilijk. Nee, maar wat je krijgt is denk ik, dat je. Er is geen 80, 20 regel hoor, maar 70, 30, weet ik veel. Dus een groot gedeelte van de bulk yeah. zal gewoon geautomatiseerd design worden. Yeah. Dat je gewoon zegt van nou oké, okay, we weten ongeveer dat de mensen dit lekker vinden. Oké, okay. ik denk wel dat het steeds belangrijker wordt om je te onderscheiden, die totale woestijn van, van eenvormigheid. Mm -hmm. nee, dus wat je krijgt is dat uh, uh, computers says uh, light blue. Want uh, daar hebben we gezien dat het 0,1% extra conversie oplevert. Dus wat we zien is overal dat het een beetje light blue wordt. Yeah. En dan ontstaat er een nieuwe trend, dat werkt weer beter. Terwijl de big picture, de, het grote beeld, dat dus natuurlijk eigenlijk veel grotere stappen mee kan maken ja. dan die kleine stapjes voor stapjes verbeteren. Ja. Dus ik denk dat een groot gedeelte van oninteressante, uh, ik bedoel, wat we hadden, dat, uh, wat ik interessant vind, is bijvoorbeeld, alles wordt nu in e-commerce op dezelfde manier verkocht. Als je naar de naar etalage van de e-commerce omgeving kijkt... dan verkopen ze hammen precies hetzelfde als fietsen. Dat is heel raar. Terwijl als je naar een winkel gaat, een fietsenwinkel... Dat is echt een andere beleving dan een hammenwinkel. Maar als je dan moet je voor de grap kijken. Dus het zijn allemaal gewoon vierkantjes. Ja. En dan staat onder staat er wat het is. En een fotootje. En een prijs. En, dat gaat en een helemaal button. niet. Ja En zo kopen toch geen ham? Nee. Dus eigenlijk de uniformiteit, omdat het werkt... wordt daardoor ook helemaal, wordt helemaal niet meer fundamenteel nagedacht. Maar ah, goed, ik denk dat dat ook weer te maken heeft met het kopen online. Eh... Uh... Ik ga geen, ja. Tenzij ik weet van die ham bij die winkel is supergoed en ik wil hem nog een keer, maar ik heb geen zin om helemaal naar wherever te rijden. Maar als we het hebben over de totale transitie uh, en verandering in retail-landschap: winkels veranderen, middenklasse verandert, uh, et cetera, et cetera. Dus ja. je, uh, en je weet dat een groot gedeelte van de conversie uh, online gebeurt. Ja. Ja, misschien is het dan wel gewoon heel kwalitatief wat gebeurt. Kun je nog blijkt, hem gewoon is... verkopen als een en Vindt de mens maar, dat ook oké? Okay? Ja, maar misschien is daar ook zoiets van, nou, het is goed genoeg. Dat je, je installeert een pakket, je doet er een skin op met kleurtjes. En je stopt producten in een database en uh, er begint geld binnen te stromen. Ja, er is ook helemaal geen reden om het te doen. Totdat je misschien... Ja. misschien ik, heb, ik geloof wel altijd dat dit soort dingen heel veel in schokken gebeurt. Dus wat je ziet is dat heel lang krijg je die optimalisatie... en dan, is het eigenlijk een soort, ja, dan moet er een soort iets gebeuren... waardoor het in één keer op een nieuw niveau komt. En ik denk wel dat daar... Maar ik denk dat dit toch ook te maken heeft met wat ik net zei. Het, je kan een pakket laten installeren... en dan kan je een beetje tweaken en dan ziet het er een beetje aardig uit. En ja. wat kost dat? 2000 euro heb je een webshoppie. Ja. En voor 20.000 euro heb je een iets beter. En voor 100.000 euro is het helemaal niet veel beter. En nee. wat heb je dan? Dan heb je een of andere... Uh... Rotclub, IT-club ja. ook nog eens erbij. Ja. Die... Nou, maar daar gaat het dus over. Maar dan vind ik ook wel een zwarte bod voor die gasten die het voor 100.000, als je voor 100.000 verschil niet kan aantonen waarom, wat het verschil is tussen 100.000 en, en 20.000 euro, ja. dan doe je iets fout, denk ik. Ja, vind ik sowieso, ja. Dus, dan kun je niet meer justify. Dan kun nee. je niet meer Of het moet een mega ingewikkeld probleem zijn. Kijk, kan me we wel. Ja. Wat wij natuurlijk wel eens hebben bijvoorbeeld bij grote, ingewikkelde interfaces of bijvoorbeeld als. Uh, ...dingen die bijvoorbeeld zoals als Reacties van Elsevier... ...wat een uh, online platform is over chemische verbindingen... ...ja, dat is gewoon super ingewikkelde UX... ...dat is niet iets wat je zomaar even... ...dat kun je niet templaten, snap je wat ik bedoel? Daar nee, kun je maar daar niet... heb je toch ook geen, geen platform voor... ...daar neem je toch niet een bestaand, bestaande oplossing voor, neem ik aan? Nee, dat kan niet. Nee, nee dus dat soort echte getelerde... Ja. Dat, ...dat kan natuurlijk niet. Maar de, de, de generieke, de, de 80% van, van de dingen, kun je gewoon, ja, wordt gewoon geautomatiseerd design, zeg maar. Ja. Waarom niet? Ja, precies, ja. Is het eigenlijk erg? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ja dat kan je afvragen. En dan is het... Ik, ik denk dat het wel meevalt. Van... Of het erg is? Ja. Nee, ik denk dat dat een soort romantisch beeld is. Als we het dan hebben over de autonome kunstenaar, creatief, zeg maar. Ja. ja het is ook een beetje een soort gedemocratiseerd creativiteit, toch? Ja. Het is ook een soort. Als je het niet hebt, tel je eigenlijk niet meer mee. Je moet creatief zijn. Iedereen moet. Weet je, als de office manager moet creatief zijn tegenwoordig. Want dan word je er blij en gelukkig. <laughs> ja, ik denk altijd, ja, volgens mij bestaat dat niet. Maar... Dat is toch ook helemaal niet zo? Wat? Dat, Kreatief... dat iedereen creatief is. Ja, dat zeggen altijd mensen af, maar ik geloof er helemaal niet zo in. Ik ook niet. Ik ken wel ik denk in een bepaalde mate niet... van slimmigheden. Maar ik. Ja, echt... Iedereen kan wel een probleempje oplossen, maar. Ja. Maar creativiteit vind ik, echt, zeg maar, ja, vind ik toch nog wel echt iets anders. Ja. Vind ik echt een soort uh, nieuwe verbanden leggen tussen uh, bestaande... Ja, want het is ook hartstikke iets... moeilijk. Je maakt, dan, dan, dan wordt het gemaakt Ja, ah, Ja, iedereen kan toch iets moois maken. Ja, dat is waar. Ja. Nee, vroeger was iets moois maken was ook heel moeilijk. Ja. je, moest je... Uh, nee, maar dat is nog een, steeds moeilijk. Moest je naar een lithograaf toe en dan ging je iets heel ja, moeilijks ja, maken. En dan moest je met heel veel ingewikkelde processen... Bij de, eh, toen Photoshop 3.0 kwam en ja. uh, gewoon die hele doopsfeed. Ja... Met een, met een computer en een muis was je gewoon creatief tenminste ja. als je dat op je naam als je een beetje je naam erbij zet dan was dat ja jij bent ik ben creatief en iedereen ja. geloofde dat ook want jij kon iets met die apparatuur wat niemand anders kon ja. totdat het zeg maar gedemocratiseerd werd en iedereen met die knoppen om, uh, kon gaan allerlei light versies wa kwamen, waardoor je ja, met eigenlijk met uh, drie knoppen, appeltje Ha, en uh, je had een fantastisch, uh, iets wat er fantastisch uitzag. Ja, oké. Okay, dus die democratisering, dat komt natuurlijk door de tooling. Die hebben ineens hebben. In ja, die kreeg. tooling is super. Ja, ja precies. Ja, ja, je hebt niet meer alleen maar een kwast. En dus ik denk kinderverf. dat Denkkracht... Maar denkkracht, daar zit uiteindelijk creatie. Dus ja. niet zozeer hoe het eruit ziet, de esthetiek ja. ervan. Of uh, het samenknopen van technologie. Ik bedoel, daar zit zelfs ook. Ja, dus dus een andere soort... Het gaat er meer om over op al die vlakken bij elkaar te brengen. Daar zit uiteindelijk creatie. Dus je zegt, hoe brengen we interactie design, visual design en technologie bij elkaar? Of content? Of hoe krijgen we dat slim? Eh, vanuit, eh, en vanuit... business ook, toch? Precies, vanuit de business case. Ja. Of, weet je, net zoals de service design concepten die hier uh, gemaakt zijn. Van, ja, dat gaat helemaal niet over een app bouwen. Er komen klanten wel mee. Ja, ja. Maar dan moet je net zoals met Joost met dat, uh, dat ledboard, uh, die ledborden boven de perrons... Ja, leg ze uit, want dat weet vast niet iedereen. Nee, die, uh, de vraag was inderdaad vanuit ProRail van... oké, okay, mensen die stappen heel dom in, in de trein eigenlijk. Nou ja, zo zeiden ze dat niet, maar zo hebben we het gezegd. Um, iedereen zit altijd in het midden. En, maar de perceptie daarvan, de, wat er dan ontstond... is dat iedereen het duurde heel lang voordat mensen instapten. En dat mensen komt met... eigenlijk omdat alle trappen op het station in het midden uitkomen. Nee, vooral omdat mensen niet weten waar ze zich moeten opstellen. Omdat ze niet weten waar de trein stopt. Oh ja. Nemen ze uh, safe... Uh... Hier stopt hij sowieso wel. Ja, in het midden. Yeah. Dus dan heb je een soort, uh, soort gauskrommen van waar de mensen zich gedistribueerd over die trein uh, zeg maar instappen. Het duurt langer. Want iedereen wil in die middelste, door die middelste deur. En... Uh, en mensen hebben een enorme perceptie van dat het druk is in de trein. Terwijl de uiteinden zijn gewoon leeg. Ja, ja, ja. Dus toen hebben ze gezegd, we willen een app. Zodat mensen van tevoren... Nou, Joost zei gelijk, ik geloof niet dat mensen in, op een app... op een druk perron waar het chaos is zich oriënteren. Waar zal ik instappen? Dus ja. um, die heeft heel veel onderzoek gedaan. Toen op perrons, hoe oriënteren mensen? Hoe stellen ze zich op, et cetera. Ze heeft uiteindelijk een, een pilot gedaan in Den Bosch... met 300 meter ledbord en met eyebeacons, uh, um, Waarbij eigenlijk vijf minuten voordat de trein binnenkwam... je kon zien... A, ah, waar stopt de trein? Waar is het vol en waar is het leeg? Gewoon heel simpel met oranje, uh, oranje uh, groen en rood voor leeg, et cetera. Nou, dit scheelde gewoon uh, 30 seconden instaptijd. En een waardering van een half punt uh, positiever. Als zijnde van, hé, hey, treinen zijn minder vol, et cetera, et cetera. Nou, dat is natuurlijk een hele andere soort oplossing. Yeah. Dan zeggen, oké, okay, we willen een app of we willen een yeah. toepassing. Yeah, yeah, yeah. En ik vind dat, uh, nou ben ik even kwijt waar we nou, hoe we nou op dit onderwerp kwamen... Over dat iedereen creatief is of zo? Ja, dus dat creatieve, dat verbinden van oké, okay, een onderzoek en toetsen van oké, okay, hoe zou dat kunnen werken, uh, dat gaat veel meer over denkkracht dan over iets esthetisch maken of een app maken. Want dat is een app maken noem ik ook bijna een soort nou, ook bijna een soort default uh, meter. Maar dit gaat eigenlijk ook, want dit, dit weet ik wel, dat een hoop bedrijven zouden niet met zo'n oplossing komen, want zij hebben geen LED-programmeurs... maar app-programmeurs die aan het werk gezet moeten worden. Ja, dus heel erg krijg je een funnel. Heel ja. erg funnel-denken. Ja. Wij kunnen dit, dus gaan we dat maken. Ja, precies. Dus, dus ik vraag jou dit en dan, weet je, ja. Ja, dan krijg je meer en van. En hoe, hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt? Ik denk dat je vooral heel kritisch... en dat, als je het nou voor kwaliteit... want ik zat te denken in aan de aanleiding als voorbereiding... Van wat vind ik nou vooral een, een kwaliteit van een bureau? Want er kwamen wel Twitter-vragen van... Wat, zou, hè, wat, vind je, wat vindt hij nou kwaliteit? Als het gaat over bijvoorbeeld bureau. Ja. ik bureau. Wat vind, vind ik nou kwaliteit? Ik vind superkritische houding. Dat ja. vind ik kwaliteit. Want ja. dat levert kwaliteit op. Precies. En dat, lever, dat vraagt dus ook om een bepaalde kwaliteit... van de relatie die je met de klant hebt. Dus dat je niet een opdrachtgever-opdrachtnemer... relatie hebt. Van oké, okay, hier uh, loket. Hier is de Nassibami-lijst. We willen graag ja. nummer 23 ja. en 75. Nee, door gewoon echt tijd in te ruimen om dat te begrijpen. Maar dus ook om dus continu... Het on, constructief oneens te zijn met de klant. We ja. zeggen, ja, dat moeten we echt niet doen. Ja. Ook in politieke organisaties. En ook in moeilijke organisaties. Het, vooral de kunst om gewoon ja, fucking vol houden. En hoe krijg je dat voor elkaar? Hè? Want ja, jij krijgt het voor elkaar. Maar hoe krijg je dat als Al? no, junior? <laughs> als stagiair. Nou, nou, volgens mij moet je gewoon. En dat vind ik wel, uh, dat is wel, denk ik een belangrijke les. Zeker ook voor wat we hier jonge mensen ook leren, is van. Als je ergens in gelooft, als jij denkt dat, echt dat iets het beste idee is... je moet ook volhardend zijn in je idee. Ja. Je moet het kunnen aanpassen, een beetje naar links en naar rechts. Maar je moet wel blijven geloven in je idee. Ja. Uh, je moet je niet laten overroelen door senioriteit, door uh, uh, macht en power. Je moet zeggen, nee, jij wordt er voor ingehuurd. Een man om een met een ja. ja, maar ook om een soort kritische blik te geven op iets wat iedereen... Kijk, gebaande paden. Iedereen is, wil namelijk met door hetzelfde karrenspoor. Ja. Als jij zegt, als een jong gun zegt... nee, man, gast, we moeten hiernaast een fietspad aanleggen... dan gaan we daarover rijden. Zal iedereen eerst zeggen, nee, nee we blijven lekker op die blubberweg rijden. Pas als we er twee keer overheen gereden hebben, dan pas krijg Dus je moet ook, ten tweede moet je altijd lead by example. Dus je moet altijd ja, ja. voorbeelden geven. Want Kijk. anders, mensen kunnen zich eigenlijk... Weet je, als het onvoorstelbaar is... dan kunnen mensen het zich ook niet voorstellen. Ja. En dat is het grote punt. Heel veel mensen in het bedrijfsleven vinden heel veel dingen heel snel onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar ingewikkeld, onvoorstelbaar duur, onvoorstelbaar ja. complex. Dat is natuurlijk gelul. Ja. Alleen ze kunnen het zich niet voorstellen, dat is belangrijk. Dus je moet gewoon voorbeelden maken als ze er nog ja. niet zijn... en anders moet je ze verzamelen. Als je erin gelooft, hè. En, ja. dus, en waar, wat is dus in het algemeen? Een dienstverlener moet dus niet uh, pleasen... Je bent een dienstverlener, je verleent een dienst... maar je verleent ook expertise. Dus je moet nooit pleasen. Je moet eigenlijk keihard ja, gewoon jezelf als expert ook verkopen. Ook al heb je maar twee jaar ervaring. Zeg maar, in die twee jaar ervaring weet ik wel dit, dit en dit. Daar moet je voor gaan staan. Ja, Maar je moet ook goed voor oog hebben dan van wat je weet. Ik weet van heel veel mensen die echt supergoed zijn... dat ze het idee hebben dat ze niet goed zijn. Ja, dat is dat, maar dat uh, heb ik ook nog steeds. het imposter syndroom is dat... Ja. Dat je namelijk je kijkt om je heen... en je ziet allemaal mensen die beter zijn in bepaalde dingetjes. Ja, en dat je, dat je denkt, straks komt er iemand en die prikt hier zo doorheen. Ja. Ja. Ja. Maar dat heb ik ook nog steeds. Dus ja. het troostje met die gedachte, dat gaat dus ook niet over. Het nee, nee, gaat nee. erover omdat je eigenlijk altijd bezig bent met jezelf verbeteren. Mm -hmm. Terwijl moet je dus continu ook... Dat kun je dus alleen doen als je dus continu aan jezelf twijfelt. Ja, uh, uh. En ik denk, dan nou noemen we het imposter syndrome, hè? zo wordt het al genoemd. Ik denk vooral dat het een soort ja chronische twijfel aan jezelf is van... hoe kan ik het nog beter doen? En dan ja. word je ook heel goed. En ik denk dat je als je dan... denkt, nou, ik ben eigenlijk al keigoed. Ja. Ja, dan, dan wordt het ook niet beter dan nee, dat. Nee, nee, nee. Dus ook terugkijken, toch? Want als je kijkt van wat je vorig jaar gemaakt hebt... als je denkt, van dat is supergoed. Ja. Dan is er toch eigenlijk iets mis? Nee, dat heb ik dus ook niet. Ik, heb no ik ben nog nooit tevreden geweest... over datgene wat ik ooit gemaakt heb. Nee. Ik heb wel Met helemaal niks? Gezien... Nee, ik heb wel dingen gezien waar ik echt dacht van... Ah, vind ik echt nou, heel erg dus dat, goed. Ik maar weet nog wel iets wat jij hebt gemaakt heel lang geleden. In Casso Ari. Dat is nog oh ja. steeds briljant. <laughs> nou, het is, uh, is uh, failliet, hè? Nee, maar, uh, nee, maar het gaat over... Ja, maar er zijn wel leuke dingen waarvan je hebt gewerkt. Daar kreeg je gewoon... Ari. Ja. Uh, daar ben ik trots op, omdat ze gewoon inhoudelijk heel goed zijn. Heel ja. scherp. En ik heb ook wel projecten gehad die... Uh, die, die waren echt heel goed, maar de klant kon, was er niet aan toe, mm -hmm. of die waren gewoon, het was te complex voor ze, of het was te vroeg. Ja, dat is dan jammer, maar dan kan ik er nog wel heel erg blij mee zijn. Dan is het alleen jammer dat het nooit een soort echt tot wasdom is gekomen. Uh, en andere dingen ben je constant ja, ik had toch nog graag dit kunnen doen of dat, of ik had nog ja, dit. Dat is vooral, het kan altijd nog even beter. Had je toch, ja? ja. ja. Ben, je altijd, ben je ooit echt heel blij met datgene wat je gemaakt hebt? Ja, ook niet blij. Vind je het altijd heel goed? Vind, je het, wel, vind je het wel. Wel, kwaliteit is geen twijfel over. Wat we maken vind ik wel gewoon. Of wat ik, ja, waar we met het team aan werken. Het heeft wel die kwaliteit. Als het die kwaliteit niet heeft. Dan gaat het ook niet weg. Nee. Weet je. En wat is dan die afspraak over die kwaliteit? Ja, daar kun je heel veel dingen over afspreken. Maar ik denk dat iedereen hier een soort tussen de regels door. Een soort begrip heeft van wat betekent het om hier te werken. En wat leveren we dan? Ja, ja, ja. Ja, dus kom je hier toch maar is het, het nee. okay. is het daarom altijd mooi? Nee. Oké. Is het daarom altijd... Het werkt wel altijd. En dat is toch uiteindelijk waar het over gaat. En misschien zal Erik uh, Spiekerman het niet meer mee eens zijn. Maar die heeft dat ook wel eens gezegd. Ja, weet je. Het um, is altijd... Is, we're all designers. En yeah. designers is niet iets esthetisch maken. Dat is gewoon om een... Er is iets, something is broke, we got to fix it. Of uh, iets werkt Maar dat, niet. Uh, dat, dat is ook die klassieke, is dat niet, ja, dat zal Steve Jobs wel gezegd hebben. Vast. Design ja. is not about how it looks, but how it works. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook echt zo. Ja. Dat gaat dus toch over die kwaliteit. Ja. Nou is dat bedrijf natuurlijk een beetje de weg kwijt momenteel, maar... Ja, en ik vind ik dat vind, iedereen gaat altijd maar naar Apple kijken. Nee, dat dan denk ik, kan niet. Hebben, we, hebben we dat budget dan? Nee, ja, nou, precies. Pas als, als je dat budget hebt, gaan we er ja. naar kijken. Maar I nu want, nog niet. Ja, we want something like Apple. Ja. Ja. oké, okay, perfect. <laughs> of zoals Facebook. Nee, dat ja, budget dat heb je helemaal niet. niet. Nee, dat kan niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ja. Maar dat is, is ook niet interessant. Ja, dus ik we we niet I want to be like kijken. this. Ja. Ik wil helemaal, ik wil nee, helemaal, nee, nee ja. precies. Ik wil de Facebook, maar dan Mag ik jou nog een vraag stellen? Natuurlijk. Wat, wat, is die, wat zijn de grootste dilemma's waar studenten mee, mee worstelen dan... als het gaat over kwaliteit? Uh... Wat vinden studenten de grote uitdagingen? Als je, als je ze vraagt van... shit, waar is hier nou het meeste... als je straks de markt op gaat? Wat is je zo, grootste zorg? Oeh, lastige vraag. Uh... Nou, je ziet... dat is heel verschillend. Er zijn... Uh... Er is een enorm niveauverschil bij ons op school. Mm -hmm. En het gaat niet alleen over dat de studenten dat ze slecht zijn... maar het gaat ook over... die gasten zijn gewoon 17 als ze op school komen bij ons. Ja, vind je te jong? Ze zijn superjong. jong. Ja. weten zij veel. Die weten, ze hebben echt geen idee. En dan gaan ze in het tweede jaar gaan stage lopen. En de helft heeft heel duidelijk voor ogen... dit wil ik gaan doen. Ja. Deze stage wil ik doen en dit wil ik gaan leren. Maar die andere helft? Geen idee. Ze hebben echt geen idee wat er van ze verwacht wordt. En dan komen ze terug van zo'n stage en dan ja. weten ze het ineens wel. Mm -hmm. dus dan beginnen ze dingen pas in te zien. Um, maar goed, wat, wat is, waar lopen ze tegen qua kwaliteit? Ik denk dat ze gewoon nog heel weinig vergelijkingsmateriaal hebben. Ze kunnen heel moeilijk eiken van wanneer is iets goed. Het uh, is dus te weinig een idee van wat iets goed maakt, denk ik. Um... Maar je hebt natuurlijk ook geen toelating. Dus je hebt ook niet nee. een soort niveausdrempel van... je moet meer aan dit kwaliteitsniveau voldoen. Nee. Dus je krijgt ook heel, heel veel kwaliteitsniveau binnen. Ja. Dus... Ja. Maar nou blijkt dus ook weer dat op academies... dat het eigenlijk ook niet zo heel veel zegt. Dus er worden mensen nee. toegelaten waarvan, mensen, waarvan tijdens de toelating wordt gedacht... Oh, dit zijn de toppers en die presteren helemaal niks. Het nee. zegt niet zoveel. veel. Nee. Vind jij eigenlijk ons... dat iedereen zou moeten kunnen studeren dan? Nou, nee, nee, nee. nee. Ik, heb ook, ik vind ook dat we in de moeten we strenger moeten zijn. Er moeten meer mensen niet doorgaan naar het tweede jaar. Ja, want wat heeft dat voor impact dan op je... Dat heeft heel veel impact. Als je een, een, je hebt, soms heb je gewoon een rotklas En daar zitten dan uh, wat alfa-figuren in. Die, uh, waarbij het stoer is om Niks te slekken. Oh, ja. nou, de hele klas gaat naar de kloten. Ja. Dus meteen is het voorbij. En dan haal je die mensen eruit. En je zet uh, de mensen in andere klassen. En het is helemaal opgelost. Het is echt... Is dat dan ook eigenlijk pijnlijk? Dat mensen met zo weinig... Drive aan, dat, aan die studie bezig zijn. Ja, ja. Ja, ja. ja dat vind ik wel. Ja. Je, wil geen, je wil niet overgaan tot fysiek geweld. Nee, dat zeker niet. Nee. Nee. Maar hoe denk je dat jongen, want ik ben dat. Ik, mag ik dan even reflecteren op een uh, punt waar mijn zoon van 14, die dan uh, nu al moet kiezen enzovoort, en die dan fucking nou, uh, 17 is als hij klaar is met uh, de middelbare school, yeah. dat ik ook heb gezegd: gast, doe rustig aan man. Je wordt A, je wordt 100. Dan ja. moet je al die tijd. Ja. Waarom ga niet? Misschien ga je eerst een jaar ergens werken of zo. Oh, Omdat oh, je dan een veel beter beeld. Zouden mensen niet veel eerder een pauze moeten nemen dan gelijk van die 17 ja, het, of het wat, kan, wat, wat. Het kan. Ik heb, ik heb dat zelf gedaan en dan kijk ik met hele gemengde gevoelens naar terug. Oh, ja? Dus ik, toen ik uh, 16 was, ben ik echt gaan lowlif'en. Ja. heel veel blauwen. En, uh, okay, alleen maar dat, maar, alleen maar... dat bedoelde ik dus niet. Uh, <laughs> Drop-out van school. <laughs> en alleen maar omdat mijn ouders het zo ontzettend belangrijk vonden, heb ik HAVO slapend gehaald, letterlijk. Dus toen woonde ik op mezelf en daar hoefde ik echt geen ene flikker voor uit te voeren. En het toch gehaald. Zo makkelijk vond ik dat. En toen ben ik gaan werken in fabrieken en gaan reizen. En aan de ene kant tof, ik heb een paar hele mooie uh, herinneringen. Ja. ook nou, weer helemaal niet. Veel te moeilijk, veel te ingewikkeld allemaal. Ja. Veel te lang blijven hangen. Ja, nee, dat is okay, dus ook weer uh... niet goed. Ja. ja, het kan wel goed zijn. Ja. ja. Nou, ik vind het, ik, nou ja, maar ik, ja, ik vind het ook onmogelijk om op zo'n leeftijd al te kiezen. Ja, ja toch, dat ja, vind ik ook. Maar stel dat je, ik jezelf, te voorstellen dat je honderd wordt. Kijk, ik word het gelukkig ja. niet. Ja, nou ja, dat moeten we nog maar zien. Hey, Oké, okay, maar ik ga er even vanuit van niet. Hé, yeah. hey, we hebben een gast. Waarom Hij we waren ook Nou, over van dus wat je zegt over kwaliteit van hè? van kunnen oh, ja, ja, ja. Natuurlijk wil je op een control. school en opleiding ja. altijd alleen maar begeisteren. Tenminste, ik kan dat vanuit jouw positie. Je wil eigenlijk mensen die helemaal voor een vak gaan. Een ja. Van... Nou, aan de ene kant wil je die. En die zijn te gek. En er zijn er een paar van. Er zitten elk jaar wel een aantal tussen. En die zijn gewoon super, super goed. Ja. En die kan je dan naar, echt naar next level uh, brengen. En die kan ik natuurlijk sturen naar de toffe plekken om te werken. Ja. En, daar, daar heb je. en die komen ook wel naar je toe. Die komen ja. vragen stellen. En die, uh, dus die, dat, dat zit wel goed. En die komen er ook wel. Uh, en die krijgen ook wel hun aandacht. Want ja. die komen ze gewoon om vragen. Uh, maar wat ik ook wel tof vind, is die mensen die er geen reet van snappen en tien weken later iets goeds neerzetten en waar je ineens een soort van sort. licht aan ziet gaan. Dat ja. is ook te gek. Ja. En dan zeg ik: Tien weken geleden kon je dat helemaal niet. Nee, klopt. Oké, okay, dat kan je nu. Stel je voor dat je tien weken doorgaat. Wat kan je dan? En dan zie je ineens: van, Oh ja, damn. In ja, maar dat jij tien een maar. In intrinsiek gemotiveerd raken, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, Dat is wel cool. En misschien is dat nog wel toffer dan de mensen die het al zijn. Ja, die al of uit zichzelf al ja. rennen, et cetera. Ja. Dat lijkt me juist het moeilijkste. En het moeilijkste zijn eigenlijk de los cases, in die zin. er ja, zijn je... figuren die gewoon wel een zesje of een zeventje hadden... die kunnen me niks schelen. Nee. Maar ook die, gek genoeg, kunnen ook weer op een gegeven moment uitbloeien. Waar komen die terecht dan? Er is van alles. Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Er, zijn, er is wel zo'n een onderzoek gedaan een paar jaar geleden. naar waar iedereen terechtkomt. Ja. Maar er zijn gewoon heel veel. er is gewoon heel veel behoefte aan middelmaat. heb ik ontdekt. Gewoon handjes. Uitvoerders. Uitvoerders. Maar ook vanuit. er zijn gewoon heel veel bedrijven die hebben een websiteje nodig Maar geen kwaliteit dan. Geen dus. supergoeie website nodig. Heb ik het idee. Ja, dat kan ik me dus niet voorstellen hoe je dit stelt. Dat, dat je er nog... zegt tegen. Dan ja. hebben we hebben gewoon een website gewoon nodig of zo, weet je. Ja, en doen we niet te goed. <laughs> is dat, dat kan dus toch zo? Maar zo kun je toch niet leven? Ik of niet, Of is dat naïef? Is dat een te romantisch beeld? Ik denk wel? dus dat de helft van de wereld zo leeft. Meer dan de helft. Dat 80% van de wereld zo leeft. Dat die eigenlijk, die hebben eigenlijk scheid aan. En sterker nog, er zijn mensen die zeggen... Nee, dat is 90%. Want 90% of everything is crap. Ja. En dus is er behoefte... Ja, 90% mensen die slechte dingen maken. Ja. Daar is gewoon behoefte aan. Daar is een vraag naar. Ja, want het is risicoarm. Daar zit geen risico het in. Het kost niet veel geld. Nee. Uh, we, komen er mee, ook, we kunnen lekker doormodderen. Het, is ook, het, het, het, het vraagt is ook, ook geen iets, verantwoordelijkheid. Dat Maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is ook echt heel erg Hollands, toch? Ja, maar als je nou het over een hele competitieve samenleving als de Verenigde Staten hebt... Hè? Ja. waarvan je weet van, oké, okay, als mijn ja. kinderen naar de university moeten, dan kost dat al 40k per jaar. Daar ja. nou, liggen salarissen en dergelijke ook hoger, maar hè, dat zijn serieuze... Uh, dan betekent dus dat je, kun je... Is dat een soort nurture of is het nature? Is het een soort hè, maatschappelijk iets of is het iets, wat, is het iets wat eigenlijk in de mens zelf zit? Ja. Dat middelmatige... Is dat middelmatige. Dat, ja. Ik denk dat het iets cultureels is. Dat een cultuur vanzelf een middelmaat heeft. Maar dat, dat, ja. Ja, of, of je kunt zeggen, joh, het loont niet om hier kwaliteit, high-end kwaliteit te leveren. Want met middelmaat kun je ook een boterham met pindakaas smeren. Ja. Dus je kunt ook zeggen, joh, als je er met de petten naar gooit... Dan krijg je hier gewoon een loosverhoging. Ah, ik heb namelijk, dat is mijn grootste carrière, shock ooit. Ja. Ik denk dat ik vier jaar een, uh, uh, mijn eigen studio had. En toen zei de iemand, een senior, iemand die zei een keer tegen mij, ik, zeg, ik, ik had een enorm probleem met een aantal mensen intern. Dus ik, ik snap niet waarom ze niet een 9 willen scoren. Ja, hij, zegt, maar hij zei, kijk, luister, mensen willen gewoon, in, een normaal mens die een 7 haalt, krijgt gewoon een loosverhoging. En sommige mensen willen gewoon in hun leven een 7 halen. Ja, en dat is ja, gewoon goed. Ja. wat jij zegt, dat, dat beschrijft een deel van die middelmaat. Ja. Uh, en misschien is dat ook goed, je veroordeelt dat ook niet. Maar alleen ja, als je op een bepaald niveau wil opereren... je wil bepaalde, zeg maar, inhoudelijke werkambities realiseren... dan, ja. moet er, dan, dan kom je daar niet met dat zeventje. Nou, en dat is dus een, een ambitie die ik heb. Ja. Is ervoor dus zorgen dat die middelmaat omhoog gaat. Ja. En wat wij nu een 7 vinden, dat het een 5 wordt. Ja. Ja, de middelmaat omhoog ja, dus... betekent dus harder werken voor die zeven. Dus de kwaliteit van die zeven moet hoger. En dat, dat betekent wat mij betreft dat minder mensen het eerste jaar halen... en dat we dus minder mensen overhouden. Of een selectere groep, dat mensen bewuster kiezen... in plaats van alleen maar zeggen van... Oh, ik vind computers wel leuk. Dat dat, dat dat niet de reden is om deze opleiding te kiezen. Ja, is dat echt maar zeg, ik zo? Denk... schrik even een beetje... Ik, uh... Er schiet ook lichte traden in mijn ogen. Ik vind computers leuk. Dat kan natuurlijk nooit de motivatie zijn. Ja, dat is, het, is het, wel. het wel. Ja, tuurlijk, joh. Op je zeventiende, ja. Je had me echt niet moeten vragen wat ik toen wilde worden. Nee. Wanneer wist je dat wel, toen Toen je terugkwam? Wist het uh, eigenlijk nooit. Ik wilde olifant worden op de kleuterschool, maar <laughs> ja. dat mocht niet. Nee, natuurlijk ik niet. Ik mocht het Levensgevaarlijk. niet. Levensgevaarlijk. Dus ik zei, op de kleuterschool. Dat, dat zou ik nooit vergeten. Nee, dus ik <laughs> Die vroeg, voor het eerst van mijn leven werd aan me gevraagd... wat wil je worden later als je groot bent? Toen zei ik, nou, olifant, dat ja. is heel groot ook nog eens. Ja, te gek. En ze zei nee, dat mag niet. <lacht> wat? What the fuck? <lacht> <lacht> en hoe heet hij mevrouw? Wat Want zoeken er gewoon op. <lacht> dit, dit, dit, heeft jou, dit heeft jou getekend. Ik zweer het je. Ja. Nee. Uh, ik wist pas wat ik wilde worden. Nou, ook tijdens mijn opleiding, toen wist ik... Op een gegeven moment werkte ik bij een uh, ontwerpbureau'tje met computers. En ik vond het helemaal niks. In de jaren negentig. Websites maken, ik snapte er geen fuck van. Toen zei ik, nou, ik ga nooit meer computers aanraken En toen was ik een half jaar afgestudeerd. En toen kon ik weer bij een ontwerpbureau gaan werken. En toen vond ik het ineens wel tof. Ja, ja. ja. ja. Maar het was niet een soort epiphany... of niet een soort helder moment dat je dacht, oké, okay, dat is het. Nee. Nee, nee, dat kwam best laat bij mij. Ja, ik ja. wist het wel namelijk, ik ken het moment, ik weet, nou, ik zou kunnen uitrekenen wanneer die dag nog was. Echt waar, ja? Echt, ik zag, ik zag, um, ik zag iemand achter een computer zitten, in een practicumlokaal ergens, de Academie van bouwkunst toen. Oké. Okay. En die had, uh, en ik wist niet dat dat op die systemen stond, maar daar stond inderdaad Photoshop 3.0 op. En die was hij aan het maken, en toen dacht ik, holy shit, dat is het wel ik, weet je, al mijn fucking airbrush cursussen, mijn markerstiften enzovoort. Hè, en uh, het spreken en et cetera. Altijd heel veel gedoe enzovoort zag ik opeens... dat je met gewoon een heel simpel systeem... effecten en dingen kon doen die altijd mega veel moeite kosten. Ma uitmaskeren van shit en weet... Ik zag opeens, holy shit, dit is, dit is het. Ja, ja. En toen heb ik denk, wel, denk ik denk wel eens een week niet geslapen of zo. Heb ik alleen maar daarachter gezeten... En toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is cool. Ik toen woonde ik, ik woonde toevallig in een huis met allemaal ingenieurs, Dus allemaal IT'ers. En toen hadden we, nou... Uh, volgens mij de eerste uh, echte websites die er bestonden... waren ze mee bezig. Ja, dat zag er echt niet uit natuurlijk. Dus nee. toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik die arme jongens helpen. Want die... En toen is het eigenlijk zo is het eigenlijk ontstaan. Okay, ja, ja. Dat ik echt, daar ontstond opeens een soort kruisbestuiving tussen disciplines. Dat ik dacht, ja. oké, okay, maar hier kan ik zeg maar op creatieniveau... Ik had een veel te romantisch beeld over architectuur... Weet je, ja, ja. Ik dacht dat ik als een soort remkoolhaas in een pennetje wat schetsjes maakte. En dan zei je tegen die mensen. Nou, Rick, u dit maar even uit. En dan dat ik dan dat gebouw <laughs> al klaar was. Nou, dat was veel te romantisch. Maar ik heb uiteindelijk wel. Uh, en dus. Maar zei, dat was ook je ambitieniveau, toch? Ja, want ik dacht. Je, je wilde niet Phoenix ja, wijken gaan, uh, nee. rijtjeshuizen ontwerpen. Nee, dus ik, oma, uh, oma, dat was echt mijn droom van. Als ik dan academie heb gedaan, dan ga ik daar stage. We wel altijd ambitieus geweest. Ja, me. maar dat heb ik ja. nooit zo. Dat dat zegt iedereen Ja, dat heb ik nooit zo zelf. Ik had wel een drive van. Dat vind ik mooi. Daar kan je op een niveau met mensen werken en ja, maar nadenken over. Volgens mij vind je het ook belangrijk dat er ambitie getoond wordt. Ik kan je nog, nog een, een een blogpostje of zo lang geleden had je iets? schreef over de toren in Utrecht ja. die er zou komen, maar die er niet kwam. Ja. En daar was je ontzettend pisstof over, ja. volgens mij. Ja, omdat het weer zo gemiddeld werd gemaakt. Ja. En ik denk altijd, je kunt, als je dan toch iets doet... Hè? Ja. dus als je, boven de, als je dan toch besluit om een soort ambitieus plan te, te realiseren... Dan, dan kun je dat niet met een zeven afronden. ja. ja. Weet je, als je nou besluit om duizend mensen aan het werk te zetten... dan kun je moeilijk tegen die duizend mensen zeggen... gasten, ik heb een waanzinnig plan, we gaan iets gemiddels maken. Ja, ja, dat precies, ja. Hoeveel mensen krijg je daar enthousiast maar voor? Maar is dat niet dan toch ook die Nederlandse consensuscultuur? En ik denk dat in design moet je geen consensus hebben. Nee, de beste projecten die ik de afgelopen jaren heb gezien... daar is mandaat gegeven aan een select groepje. Ja. He, dus dingen als de, nou ja, die, die zeg ik in elke podcast wel, de, de Government.uk, wat zij daar hebben voor elkaar hebben gekregen. Er zijn gewoon keuzes gemaakt. De hele overheid, één ding en volgens bepaalde principes werken. Ja. Was het mooi? Ja, het is niet het mooiste. Was het, nee, was het werkte wel. Ja, ja. super functioneel. Ja. ja vind ik ook een hele goede, ja, goed en, voorbeeld daarvan. Ja, en dat lukt alleen maar door, volgens mij door mandaat te geven. En volgens mij over, het gaat het over visionair... naar mijn idee gaat het heel erg over visionair ja, leiderschap. Ja, ja. Dus er moet iemand moet dat mandaat gaan geven. Ja, dus, en dat kunnen alleen mensen zijn die dus losstaan van politiek... echt een visie hebben en die visie ook echt weten te verkopen. Ja, ja, ja. Want dat in, in politieke omgevingen... en dan heb ik het niet precies over uh, .uk, maar vooral eigenlijk grote organisaties daar spelen andere uh, dynamiek. Daar ja. gaat het niet over de puurheid van de opdracht... of ja. over de essentie van de vraag. Daar gaat het gewoon over... hoe gaat deze opdracht mijn carrière een lift geven? Mm -mm. En zeker in een hele competitieve organisatie... met een hele platte piramide... waar zeg maar heel weinig ruimte aan de top is... zie je dat die competitie heel erg dwingend is... in wat de gemiddelde resultante is. Namelijk heel competitief, heel gemiddelde resultaten... En niet zozeer als output, maar wel in de keuze die er gemaakt worden. Okay. Dus je zult eigenlijk zien dat, hoe competitiever, hoe gemiddelder... eigenlijk je kunt ja, verwachten ja, ja. dat de uitkomst is. Okay, yeah. In een politiek... Daarom denk ik dat designers moeten dus ook... en, en creatieve en, en mensen die zo uh, vanuit een bureau dat leiden... die moeten dus ook een heel goed gevoel voor de politiek hebben. Omdat ze namelijk de hele tijd moeten beseffen... een directie in een organisatie is, ni is niets anders dan... een een groep mensen die bezig zijn met het managen van risico's. Dus op het moment dat een heel fucking vet goed idee... wat in jouw hoofd het beste antwoord is... maar een maximaal risico voor de directie oplevert... dan zal de directie automatisch nee zeggen. Je ja. Zegt, ja, uh, uh. Of je moet dus zo'n goed idee hebben... en dat is denk ik de kunst van... als je dit heel goed wil doen, dit vak... is dat je dus begrijpt hoe jouw idee in dat risicoprofiel past... en dat het dus geen risico oplevert. Dat heeft kans soms een proces zijn... Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, joh, we, doen, we kunnen het gewoon stap voor stap doen. En dan als we het stap voor stap doen, hebben we minder risico. Kunnen we het risico beter managen. Maar dan heb, wat je daarmee voor nodig hebt, dan moet je het wel volhouden. Dus dan moet je wel continu... Schiphol is daar een goed voorbeeld van. Okay, ja. Een mooi voorbeeld. Als je nu naar schiphol.nl gaat, zie je een site. die is, ja, ziet er, wat het was en waar we naartoe zijn. In ieder geval vanuit onderzoek en toptaken, et cetera. Doet het, de hoofddingen die het zou moeten doen, doet het uitmuntend. Ja. Ziet het er al leuk uit? Of is het esthetisch pleasing? Nee, nog niet. Want wat hebben wij namelijk gezegd? Toen we begonnen, kregen we de opdracht voor het redesign van digitale kanalen. We hebben gezegd, dat kun je eigenlijk alleen doen als je ambitie is om best digital airport te worden. Dat kan alleen als je ook iets aan het merk doet. Want het merk wat wij nu zien is een logo, twee kleuren, rood en blauw en iets van vroetiger typografie. Ja, daar kunnen we geen excellente user experience mee bouwen. Dus toen vroeg Albert van Veen, die zei... oké, okay, maar als we niks aan het merk doen, zou je dan de opdracht teruggeven? Hij zegt ja, of jij stelt je ambitie bij. Dus, want dat kan niet anders. Nou, dan moeten we maar ook gaan, op zoek gaan naar, dus, uh, naar een proces. Dat hebben we, gezegd, we definiëren twee processen. We definiëren de basic state. Dat is eigenlijk het stadium waarin we zeggen... we doen de site in eerste fase met de dingen die we hebben. Namelijk de kleur, typografie en logo. En parallel daaraan ontwikkelen we... gaan we in de organisatie kijken of we ruimte krijgen om het merk... Opnieuw te definiëren. Dat goed, zeg. Nou, dat hebben we ook gedaan. Alleen dat proces van die merkrevitalisatie, die duurde wel anderhalf jaar. Ja. En dan heb je dus eigenlijk een parallel, een basic state proces op het uh, Digital Solutions Center. Ja, en die zitten na een half jaar van: ja, wanneer wordt het nou eens een keer mooi, leuk, pleasing, et cetera. En de kunst is dus, als we daar hadden geprobeerd een excellent helemaal visueel perfect gedaan, willen doen, dan was het een shipwreck geworden. En nu zijn we nog bezig. Hebben we hebben één stadium gelanceerd. We leren, we leren, we leren, we leren. We weten wat beter kan. En de dingen die we, de toptaken die we moeten doen, doen we al heel goed. Ja. En straks als die revitalisatie erin landt, begin van dit jaar, dan krijgen we een volgend niveau van kwaliteit. En dan zie je dus eigenlijk dat, dat we zeggen: in één keer het kwaliteitsniveau. Uh, op het niveau krijgen is een risico. Mm -hmm. Daar gaat niemand in de organisatie ja tegen zeggen. Maar in verschillende stappen het kwaliteitsniveau omhoog brengen, kan ook. Alleen dan ja, duurt het ja, langer. Ja. En dan heb wel je dus ook weer. Zeggen, hey. Maar ja. ja, dat is ook wel. Dat is best een tricky toch om tegen ze te zeggen: nee, we gaan het alleen maar aannemen als je. Ja, de maar brand als hun vraag is: ja. van wij willen kwaliteit. Ja. We willen best digital. Dat gaat allemaal ja, gaat over ja, ja. kwaliteit. Ja. Ja, ik wil dat wel doen. Dat is de opdracht, maar dat kan ik alleen doen. We hebben dat toen ook bij Transavia gehad. Dat was een van mijn laatste klussen bij Mirabeau, voordat ik wegging. Ja. Die zeiden ook, ja, we willen een nieuwe site. Zeiden, ja, maar weet je... Nee, je wil alles nieuw. En, wat we... en het moet eens andersom. In plaats van zeggen van... We gaan een site baseren op de bestaande huisstijl. We gaan digitaal beginnen. En daar ja. ontstaat een nieuwe huisstijl voor uit. Ja. En daar krijg je een nieuwe... Identiteit. een uh, nieuwe vliegtuigen... Ja, en dat soort dingen. Ja, dat kan ook, want wij ja. zien dus ook dat digital heel vaak... een soort uh, katalysator is van allerlei veranderingsprocessen. Ja. Dat is eigenlijk ook wel wat wij altijd doen. In die, wij zitten eigenlijk altijd in verandering. Ik voel mij ook het prettigste in omgevingen die in transitie zijn. Mm -hmm. Ik zeg ook, nou hou ik heel van verandering, want daar gebeurt iets. Ja. Daar zijn een, weet je, de moeder van alle... Uh, uh, problemen is verandering. Weet je, daar worden de meeste problemen uitgeboren. Oh, shit, er moet iets nieuws. Hoe gaan we dat doen? Onzekerheid, risico's. Niemand weet meer precies waar ze moeten beginnen. En eigenlijk is dat waar we nu continu in zitten, toch? Precies. Dus Continuue wie gaat nou problemen oplossen? Ja, dat ja. zijn toch vaak externe. Dat zijn mensen die gewoon komen zeggen... daar ligt het probleem. Wij ja. kunnen je daarbij helpen... maar er is dit, dit en dit voor nodig. Ja. En we hebben zoveel tijd daarvoor nodig. Ja. En het vraagt commitment. Het maar vraagt... ik denk dat dat is voor grote organisaties... die moeten af en toe zo'n externe inhuren. Die hebben ze dus niet continu nodig, nou, in de, denk ik. In de, in de, nee, vinden we ook. Hè. Zoals bij ja. nu op Schiphol zijn we uit het digitale uh, proces gestapt... omdat we eigenlijk meer, weer meer hoogover kritische uh, uh, partij moeten zijn... die zeggen ja. wat is goed en wat is niet. Anders zitten we namelijk, worden we ge, ja, ik noem het encapsuled, zo'n soort... Uh, een soort op, te veel opgenomen in het systeem. Ja, ja, ja. Dan kun je niet meer een kritisch vermogen hebben. Ja. Dus daarom zeg ik, kritiek is een heel belangrijke kwaliteits... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een soort ja, kritische houding. Is en heel belangrijk. afstand kunnen houden. Ja, ja, ja. ja, je moet kunnen reflecteren op wat je doet. En is dat... Ken je dat, dat, dat idee van... Uh, uh, hoe heet dat? De boeddhisten of zo hebben dat. Die zeggen van de first time... First... Je moet naar dingen kijken alsof je ze voor het eerst ziet. Ja. En dat moet je blijven houden of zo. Dat je de... Dat je er een soort chronische verwondering over hebt. Zoiets, ja. ja. Is dat ook niet. Ja. Of moet je toch expert worden? Ja, ik, moet, ik denk dat je altijd een soort gezonde... chronische nieuwsgierigheid moet houden. Van ja. Hoe het nou beter kan, of waar het nog leuker... Of. En, en Mensen zijn heel erg geleerd om met hun hoofd dat te doen. Maar ik denk dat ze heel intuïtief aanvoelen. Dan kun je ook zeker... Uh, junioren kunnen dat heel goed kun je zeggen, oké, okay, als je het gevoel hebt, er klopt iets niet... dan is dat een goed gevoel. Dan ja, klopt ja, ja, het ook echt niet. Ja, ja. En daar moet je op durven vertrouwen. En dat is denk ik hoe je senior wordt, durven vertrouwen. Dat je denkt, klopt niet. En de senioriteit gaat dan, hoe krijg ik dat dan ook weer... in de volgende stappen voor mekaar? Ja, ja, ja. Ik denk dat, daar, daar worstelen superveel mensen mee. Van oké, okay, hoe ga ik nou, hoe ontwikkel ik me nou eigenlijk? Wat mm -hmm. is nu dus het logische pad? Ja. Om ook zelf beter of kwalitatiever ja. werk te kunnen leveren. ja... Terwijl, ja ik zat nee, nou iets te denken. Nee, goed, dat, over boeddhisten. Ik, ik had nooit gedacht dat ze hier in het gesprek zouden komen. Nee, want uh, het, je, je, je twittert nog moet het, uh, een fuck it of een elitair gesprek Ja, worden. Ja, moet het? ja nee, maar als je het over vak gaat, moet je heel vaak al snel over, uh, over uh, serieuze dingen. Weet je? Over ja. werk kun je heel serieus praten. Maar dan kun je ook gewoon een paar dingen gewoon afzeiken. Alhoewel, ja, ja. Je zei net dat je dat niet zo leuk vond eigenlijk, dingen afzeiken. Nou, nee, ik zelf niet. Ik, ik, ik zelf, nou, ik merkte dat ik bij de wasser werd er een beetje zagrijnig van. Dat ik weer een uur lang loop zeiken op alles wat kut was. Maar niet, niet, een... niet verteld hoe het beter kan. Oké. Okay. Niet hoe het beter kan? Ja. Ja, ja. Dat ja, vind ik ook wel een hoop verantwoordelijkheid. Je mag er ook gewoon... Dat is natuurlijk een beetje een soort... Uh, nou ja, maar ik werd gewoon continuere... een beetje een grumpy old man. Dat, was, uh, dat... Er is een beetje condition human toch nu? Een beetje... Iedereen is een beetje boos en verdrietig. Ja, nou, dat wil ik niet. Ik wil juist... Uh, ik wil eigenlijk vastbegaan vooruit. Ja? Ik ja, ja, ja, ja. Hey, fuck it. Ik ja. weet niet. Is dat, is dat iets wat... Ik denk, nou, dat bedoel ik eigenlijk denk ik, meer... een soort chronische nieuwsgierigheid... versus gewoon een, een kritische houding. Dat ja. is leuk. Dan kun je met mensen... Waarom vind ik het leuk om met jou hierover te praten? Omdat ik ook weet dat jij... Uh, gewoon ook kritisch. Je zit hier niet om een soort. Ja, oké, okay, vind je dat leuk? Nee, je komt hier om een kritisch ah, gesprek niet, te nee. hebben met ja, elkaar. Ja. Ja, ik zat te denken, we, we geven studenten ook die, de, de opdracht om design patterns te bestuderen. Ja. Bestaande oplossingen, bestudeer die. Ja. En wat het nadeel daaraan is, is dat de niet-kritische mensen, die kopiëren ze. Ze ah, zeggen: ja. Oh, ik moet nu dit maken, oh, dat heb ik gezien. Plak ik erin zo klaar. Ja. In plaats van er kritisch naar kijken en denk: je, is dit wel goed genoeg zo? Of moet ik het nog even aanpassen? Maar er is ook heel veel behoefte aan gewoon copy-paste, toch? Ja. Denk je? Want dat zei je eigenlijk net ook. Is het niet gewoon ook aan de groep mensen die zeggen: joh, mijn, mijn business is nu zo uh, verschrikkelijk slecht. Als we dit al copy-pasten, ben ik al zoveel verder. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, oké. Okay, ja, maar goed. Ik denk dat die, die kritische houding, hè, het boven dat zeventje uitstijgen. Ja. Ja, ik denk dat je ook... Dat heeft ook wel met opvoeding te maken, denk ik gewoon. Kijk, als je nooit geleerd wordt om uh, kritisch te kijken over wat je ziet... Ja. als je alle, zeg maar, mediadiarree die je binnenkomt... en gewoon al als ze denken van, hé, hey, lekker vloeibaar voedsel... en uh, weet je, uh, je ja. ja. hoeft niet eens meer te kouwen. is geen weerstand. Ja, perfect. Okay. Dan, dan, dan moet alles dus ook zo zijn. Ik vind dat ook heel irritant aan, zeg maar, de totale mediadruk nu. Weet je, van mijn kinderen ook, die consumeren ook gigantische hoeveelheden Unvernom, fucking uh, uh, informatie. Ah jongen, al die schermen, ze zijn ook zo verslavend. Ja, dit blijft maar komen. Het is een soort ja. oneindigende ja, diarree, of het is het, uh, puree. Het is gewoon, je hoeft niet meer te kou, je kunt het zo doorslikken. Het is, ja. het is altijd leuk, er is altijd nog iets leukers. Ja. Maar ja, of je er nog een soort kritisch op reflecteren. Ik moest, wat ik een fascinerende gedachte vond... Ik, ik, ik volg mijn kinderen in hun gedrag wel eens over wat zij nou precies doen. En dan zeg ik, ik kijk niet inhoudelijk, maar mag ik even met je meekijken wat je precies doet? Ja dan zie ik een beetje de jonge mediaconsument. En dan zie ik ze op Instagram. En dan zie ik mijn dochter, die doet dan zap, zep zap. zap. Slip, uh, swipe, swipe, like, swipe, like, swipe, like. Ik zeg, maar je leest niet eens wat er staat. Nee, maar het is meer dat ik het gezien heb. Dus ik dacht, oh, dat is wel een enorme erosie van de waarde van een like. Ja, ja, ja. Als mijn dochter het alleen maar inzet als... oké, okay, check, gezien, check, gezien, check, gezien. Ik zeg, ja, maar zo'n hartje, dat betekent toch, ik vind het leuk. Ja, nee joh, dat is gewoon, heb ik gezien... Oké, okay, wacht even. Ja. Dus, maar ik, ik wil alleen maar zeggen, er zijn hele uh, businessmodellen op gebaseerd. Dat het aantal likes een bepaald soort uh, engagement vertegenwoordigt. Ja, ja. En daar wordt gewoon op betaald. En mijn ja, dochter ja. zegt gewoon, joh, dat is gewoon check, check, check. Ja, ja, dat is gewoon ja, ja. checkbox. Ja, maar daar wordt ook voor betaald inderdaad. Ja. Ja. Dat je, je kan, er zijn mensen dit? die zijn professioneel Instagram liker. Ja, cool. Die krijgen wel, Elke dag krijgt ze een lijstje van dit moet je nu gaan liken. Ja, dat is fantastisch hè. Maar het, soort, ja. maar het is een soort luchthandel toch? Ja, maar dat is ja, precies. Van wat, wat, wat... wat is dat dan? Ja, ik had het erover met iemand die een, een bedrijf aan het opzetten is. En die, die, die kwam daarachter dat dat op die manier kan. En ik zei: Ja, maar heb je dan een goed ding? Wordt je ding daardoor goed? nee moet je gaat... die beter je aandacht gaan besteden aan een goed ding maken ja. dan aan dit soort. Ja, nonsens. Ja, ja, hiermee kan je crap verkopen. Ja. Ja. ja. Met dit soort trucs kan je crap verkopen. Maar wil je crap verkopen? Ja, ik denk dat je het meer moet zien als een soort bere uh, opportunistisch bereik creëren. Ja. Dus het is, ik wil een bepaald aantal mensen bereiken. Oké, okay, het doel heiligt de middelen. Ja. Dus joh, als ik uh, uh, twintig Chinezen inhuur die de hele dag mijn product zitten te liken... als dat daarvoor nodig is, prima. Ja, ja, ja. Ontstaat er een soort nieuwe industrie. Je kunt je afvragen, wat is het waard? Ja. Maar het is hetzelfde als telcel... Ja. Dus is maar gewoon op elk moment van de dag gewoon er doorheen het Gaat maar, iemand vanzelf die haar een kopen, kopen ja, weet ja. je. Ja, ja. De, de RX3. Ik zie dat tot op de sportschool. Ja. altijd maar ik, Serieus, ik gebruik uh, die video's ook wel eens om uit te leggen hoe sales werkt. Ja. En hoe uh, persuasion werkt, zeg maar. Okay. Want die video's zitten daar helemaal ramvol mee. Dat is namelijk heel ja, ja, ja. slim. Ja, ja, ja. Functionele benefits, emotionele benefits, profiling. Er zitten heel veel mooie psychologische uh, soort voorbeelden over hoe... Overtuiging werkt. Je moet echt telkens. Hoe belangrijk je... is het voor een designer om business goed te snappen? Heel goed, heel belangrijk. Heel belangrijk, ja, yeah. dat is heel belangrijk. Zou yeah. dat het onderdeel moeten zijn van elke opleiding of dat weer niet? Of moet je dat gewoon? Ik maar denk dat gewoon doen? de essentie van hoe, een, hoe business werkt, zeg maar. Uh, dat zou je moeten begrijpen. Oké. Okay. Omdat ik, ja, anders blijf je toch alleen maar een mooi maker. Uh -huh. En dat wil je denk ik niet. Ik denk dat je of een mooi maken of een goed maken. Nou, of, of het goed maar ik, ik merk ook wel eens dat soms lijken business en user in conflict te zijn. De, eh, wat, ja. wat die nodig hebben. Ja. En wij focussen heel erg op de user. Ja. Dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. Maar ik denk als je goed begrijpt hoe het bedrijf werkt... kun je ook beter daar een oplossing voor verzinnen. Ja, uh, Want die lijken de... in conflict, maar volgens mij zijn ze dat niet zo vaak. Maar... Nee. Nee. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk vooral dat er heel vaak onder het mom van dit wil de gebruiker, dat het gewoon een soort projectie is van een intern proces van een bedrijf. En zeggen, kijk, dit is een customer journey, dit willen, bedrijf, dit willen onze klanten. Nee, dit kun jij waarmaken aan je klanten. Nee, ja. En bepaalde dingen nog niet. Ja. Maar die staan er niet in omdat je dat proces niet op orde hebt. Hey, vorig jaar gaf jij een lezing bij ons op school. Ja. En die ging erover dat politici de wereld niet gaan verbeteren, ja. maar bedrijven wel. Ja. Is dat nog zo? Ja, ik heb toevallig net eindelijk. Was dat vorig jaar? Ja, ja, nou ja nou, sorry, een half jaar geleden. Zo. Ja. Ik heb die column die ik daarover heb geschreven, yeah. die heb ik drie keer herschreven. Want de waarheid, zeg maar, de realiteit haalde steeds mijn column in. Oké. Okay. Met de verkiezingen van Donald Trump, de Brexit en dat soort dingen. Dat ik dacht. En ik ja, wat is mij... het? Donald Trump is een businessman. Ja. Is nu ook een politicus. Ja, dat is een totale <laughs> waanzin natuurlijk. Yeah. Uh, maar mijn standpunt was toen, en dat is het nog steeds. Ik zeg van oké. Okay, als de zeg maar, uh, moral guidance, zeg maar, de morele richting... niet meer aangegeven wordt door kerkel kerkelijke leiders en, uh, en uh, politiek. Uh, zou, welk ander systeem is er dan om dat wel te doen? Ja. En ik heb namelijk altijd heel erg... Ik zeg, uh, de, van, uh, de titel van mijn column is... Take your why and stick it up your ass omdat ik namelijk die why, die in al die purpose-gedreven directiekamers... die is zoek naar de betekenis en de golden circles en weet ik het dan niet... Ja. die vind ik allemaal heel oppervlakkig. Het is eh, namelijk echt eh, namelijk eens commitmentloos. Je kunt dan ja, eh, van alles zeggen over wij vinden de wereld belangrijk. En, een, en dan daarna gewoon je fabriek nog een keer aansteken... en uh, nog uh, 20 miljard ton eh, CO2 ja, uitstoten. Maar dat draait dan toch... Uiteindelijk is de why altijd alleen maar de aandeelhouder en de winst. Ja, nu. het gaat uiteindelijk niet over de mensheid in nee. het algemeen. Dus toen zei ik van welk ander systeem dat zeg maar gaat over waarden... over een belief, uh, over grote groepen volgers, over een idee. Wie zijn dat? En toen, toen puur als theoretisch gedachtekst, dacht ik... Kijk, in principe, we merken alle voorwaarden om een soort moral guidance te geven. Want het is heel duidelijk afgebakend. En als ik dat zeg, dan zegt iedereen... ja, je bent ook een dromer, ben je voor een naïeve gast... Maar, zeg maar stel, nou, als je, stel nou dat je het zou doen. Stel nou dat een, uh, een bedrijf zou zeggen... Hey, we nemen dit zo serieus, we gaan een opinie creëren. Een opinie maken over wat vinden wij eigenlijk van de wereld. Hoe kun je nou? Want wij bedrijven kunnen niet... als een soort op de tribune van de arena van de wereld gaan zitten. En dan kijken we kijken wat er gebeurt. En als het goed gaat, klappen we. En maar gaat heb je voorbeelden van bedrijven die dat doen? Nou, ik vind bijvoorbeeld, ik zag laatst een... Uh, heel mooi stuk over, van Richard Branson. Een column die hij schreef. En Richard Branson was geen, geen ander natuurlijk gekoppeld aan Virgin. Uh, over de brexit. En dat hij eigenlijk een appel doet aan de politici... om de brexit terug te draaien. Ja, ja. En het, dan neemt hij zeg maar als merk... en hij is natuurlijk de vertegenwoordiger van dat merk... de verpersoonlijking zelfs... Uh, houdt hij eigenlijk de politiek accountable... voor het welzijn van de mensheid. Van de bewoners van de UK. Ja, ja. Nou, ik vind dat wel... Dat gaat voorbij uh, uh, shareholder value, dat gaat voorbij risk management en over dat soort reputatie management. Hij zegt gewoon: Ik vind dit belangrijk. En ik vind dat een heel goed voorbeeld waarvan ik dank. En we hebben datzelfde gedaan voor de Lancet. Yeah. Die zegt: En de Lancet is misschien nog wel inhoudelijker kloppender, maar dit vond ik het eerste voorbeeld waarvan ik dacht: hier spreekt het bedrijf zich echt heel erg uitgesproken uit tegen een politieke keuze. Mm -hmm. En ik denk dat. Ik denk dat je daar waanzinnige volgers op kan krijgen. Ik denk dat je ook enorme haters op krijgt. Maar ik denk dat ja, merken ja. waanzinnige ja, morele guidance ook kunnen geven. En niet op van, oh, we vinden het oerwoud belangrijk. Of, uh, nee, gewoon... Ik vind een ander ding waarin je wel echt de operatie... Uh, kun, je daar, en kan dat ook, kun je daar ook gewoon geld mee verdienen? Zeker. Is dat verboden? Totaal niet. En we hebben het dus ook niet over de Greenpeace... Uh, maar goed, maar het is wel wat tricky, toch? Want nu in Amerika zullen bedrijven dat ook gaan doen... Maar uh, die gaan een totalitair regime uh, uh, ondersteunen daarmee. Ja, die hebben dus geen keuze. Maar ik vraag mezelf dus of je dus geen keuze hebt. Ik denk dat je altijd een keuze hebt. Ja, ja. Ik denk bijvoorbeeld dat Volkswagen. En dat vind ik echt het zwaktebod van de eeuw. Die hebben deze totale crisis ja. dus Over zichzelf afgeroepen. Ja. Wereldwijd. Kost miljarden, we hebben het over duizenden miljoenen euro's... Ja. aan schade, aan ellende en, en et En het is nog maar de, het begin. Ja. Want wat er nu gaat gebeuren is dat al die chips van die auto's... die worden gereset. En wat er dan gebeurt is dat die auto's twee keer zoveel brandstof gebruiken. Oh ja. Dus ik kan straks die gebruikers van die auto's zien. hij rijdt geen 1 op, op, op 18. Nee joh, hij rijdt 1 op 9. Ik heb een hele onzuinige auto gekocht. Nou, dan krijg je nog die golf erachteraan. Dus wat had Volkswagen kunnen doen als die meneer Winterkorn een echte visionair was geweest... want dat is er wel voor nodig, visionair leiderschap... die had gezegd... oké, okay, beste aandeelhouders, beste werknemers... beste klanten van Volkswagen... dit is our moment for the big reset. Het kan niet anders dan dat we... we kunnen niet zo door. Uh -huh. Dit is, of het is einde oefening... Of we besluiten nu het compleet anders te doen. Gasten die fabrieken... En ik, nu droom ik even. Hè? Maar stel nou dat ja, we even ja. als gedacht heeft, Dat ja, ja. hadden gezegd... We sluiten de fabrieken. We katten al die fucking fabrieken om. Om te stoppen met die verbrandingsmotor. We bouwen vanaf nu alleen nog maar elektrische auto's. We brengen die hele transitie in versnelling. Dat kunnen wij doen. Dat is moreel juist. En daar kunnen we ook nog geld mee verdienen. Ja, ja. Stel nou dat ze dat hadden gedaan. ja. En het lijkt me zo... Klinkt dat raar? Je kunt nou, ook het een klinkt fucking... helemaal Herken... niet. Ik snap niet snap... dat het er niet al is. Ik snap niet dat je wel een satelliet hier kan lanceren... negen jaar op pad sturen en op een meteoor... van één kilometer bij één kilometer kan laten landen. Oké, okay, hij viel op zijn kant. Dat is jammer. Als je dat kan, dan moet je toch ook dit kunnen? Nou ja, Wat ik zo bizar vind, is dat, ze... dat het er nog niet is. Waarom ja. zijn alle ouders nog niet elektrisch? Ja, die belangen zijn veel kunnen. te groot. Die maar zijn dat veel dat te zo? groot. Ja, maar daarom anders. zou je elke crisis moeten aanwenden om als bedrijf te zeggen, oké, okay, this is our reset. Dit ja, ja, ja, ja. is het moment. Mm, mm, mm, mm. We hebben de wereld verkloot, we hebben de 50 jaar... daar hebben iedereen aan bijgedragen, et cetera. Maar fuck, guys, dit, het moment is daar, kom op. Maar dat is waarom dus bedrijven failliet gaan? Omdat het op dat soort momenten aan... Nee, ik denk dat dit soort mechanismen... de belangen zijn zo groot. Ja, ja. Van zowel de olieindustrie als van dat die grote belangen... Ja, dat is... Ja, het is gewoon korte termijn denken, toch? Nou, en dit getuigt in ieder geval meer van de status quo. Houden zoals het is, ja, ja. risicomeidend, eigenlijk weer een zeventje. Ja. Als we gewoon een zeventje hebben, zijn de aandeelhouders blij, zijn onze gebruikers blij, et cetera. En dan lopen we lekker zo door. Ja. Maar iedereen ziet natuurlijk al dat er een heel groot rood stoplicht staat van jongens, tot hier en niet verder. Ja. Dus ik, ik vind dat, en ik ben helemaal niet zo'n groene... De heer zou Francis hadden van die tweede die zat er ontzettend om lachen, ook om mijn opmerking. Want die denkt, dat is een van de, eigenlijk de eerste die heel erg... Verstandige, slimme dingen zijn over duurzaamheid. En, en hoe je als merk daarmee om kan gaan. Maar ik denk dat duurzaamheid. een beetje een hol begrip geworden. Is. en ik denk dat het gewoon. over uh, moraliteit als businessmodel. hoe kun je nou een moreel juiste rol spelen? Ja, ik vind. Ik, een heel raar voorbeeld. Ik snap niet dat een. ik hoor vandaag op de radio. dat. British American Tobacco. die maakt. Uh, die is, wat zijn ze aan het doen? Oh, die nemen een andere tabaksfabrikant over voor 49,8 miljard. En denk ik, stel nou hè, dat je het niet zou doen. En dat je 49,8 miljard zou steken in het oplossen van longkanker. Ja. F stel nou hè, stel dat dat nou zou lukken. En ik weet niet of het bedrag genoeg is, maar misschien hebben we wel 100 miljard voor nodig. tabaksfabrikant, wat een geld hè. Nee, maar stel dat je dus... En die zeggen, nou, wij hebben bijgedragen aan de medicatie... en daardoor kunnen mensen voor eeuwig blijven roken. Want het is nu gewoon... Ah. Het is gewoon een ziekte geworden. Ja. ja. Ja. Ja, het is misschien een beetje... Het is misschien, maar ik bedoel, van, je moet ook in experimenten gewoon durven te denken van, ja, waarom niet? Ja, ja, ja, goeie. Je zit op je klok te kijken. Moet ik je al stoppen? Ik, ik moet weg. Ja, is goed. Wat, wat zullen we nog zeggen? Zullen we nog even uh, vies woorden roepen? In de microfoon? Ja. Waarom wat niet? Wat wil je zeggen? Ah, ik weet niet. Ah... Uh, een, maar we kunnen hier nog een keer over niet, praten. Zeker. Gaan we ook doen, ik kom gewoon nog een keer terug. Ja, is leuk. Toch? Ja, is leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vond het een super leuk gesprek. Hebben we het echt over alles gehad ook? Nee, nog lang niet, joh. Oké. Okay. Nee, maar, nee, maar gaat het wel. Ja. Ja, ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd of je naar goede dingen Of je wel naar slechte dingen. Ik heb gemerkt dat sommige mensen die willen helemaal niet naar slechte dingen kijken. Kijken ah. nooit naar slechte dingen. Doen ze niet. Goede dingen zijn vaak pijnlijker dan de slechte dingen. Ik heb je bijvoorbeeld ook niet gevraagd naar uh, wat voor uh, naar grote mislukkingen. Ja. Dingen die mis zijn gegaan, dat is ook altijd interessant om dat te vragen. Ja, zo goed, dan kunnen we het ja. nog wel over uh, hebben. Want ik denk dat uh, ik denk dat hele goede dingen zijn veel pijnlijker om naar te kijken. Omdat je dan denkt, kut, dat heb ik niet gemaakt, dat ja. heb ik moeten maken. <laughs> en de slechte dingen zijn veel meer zijn makkelijker om naar te kijken, omdat je daar dingen van kan leren oké. Okay. Ja, dat is inderdaad hoe. Dat had ik anders gedaan. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook een soort... Daar ben ik misschien... Ja, nou ja ik, ik, kan, ik, kan me, ik, ik kan me echt kwaad maken over grote IT-systemen. Ja. Dat vind ik echt... Vind je die, je dingen, ja, die dingen worden gemaakt. Het lost niks op. Superduur. Altijd tien keer zo duur dan beloofd. Ja, ja. En niemand wordt er blij van. Nee. Het is een visuele representatie van de database over het algemeen... En die is dan ook nog eens... Die... Geen enkel user jezus. research. Verschrikkelijk. Ga je nou SharePoint lopen afzijken? <laughs> nou, en dan share-internet. <laughs> <laughs> jezus, dat niemand ooit hebben dacht... Weet je, dat kan ik beter. Ik ga een concurrerend ding. Maar daarom zeg ik, die belangen zijn ja. zo groot. Ja. En wat we SharePoint komt doen... Of misschien andere partijen... Of, die komen geruststelling aan de directie brengen. Ja, ja. Als je ons... Dan is het, komt het in orde. Je krijgt een SLA. En uh, mocht een boel in de fik vliegen... Het allemaal goed. En dat is natuurlijk wat. Ja, ja, als je geen echt leiderschap hebt, of als je een beetje denkt van ja, ik ben een, ben een beetje de winkel oppasser van deze. Dat is niet deze eens genoeg nemen met een 7. Dat is genoeg nemen met een 3. Ja, ja, ja toch? Ja, nou, als je toch elke maand gewoon keurig salaris overgemaakt krijgt, dan is het, ik, aan het eind van de ma eind van het jaar krijg je een bonus. What the fuck? maar het uitschrijven. Maar ja, ja, ja. ja. mensen ja. zullen ons wel naïef vinden. <laughs> maar ja, maakt niet uit. Weet je, dan Die dromen tenminste nog. Kijk, die mensen met die drieën en die zesjes, die dromen niet meer, die willen het gewoon zo houden. Risk-free, veilig, niks in het handje. Ja, misschien hebben die juist een tof leven na hun, naast hun werk. Dan doen ze daar de toffe dingen? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat die gewoon zo geboren zijn. Dat zou kunnen. Dus het is tijd voor nieuw leiderschap. Dus ik denk <laughs> dat, hè, dat onze generatie er klaar voor is okay. om nieuw visionair leiderschap te brengen. Want dat is uh, na uh, deze fases van consumentisme en dat soort dingen is het tijd voor iets nieuws. Heel mooi einde van het gesprek. Ja toch? toch. Dankjewel, man. Amen. Doei. Nu wil fuck zeggen. Oh ja, fuck. <laughs> en daarmee <coughs> eindigt aflevering 16 van The Good, The Bad and The Interesting. Met Jonne Kuit van Eden Spiekerman en Vasilis van Gemert. Ik weet nog niet met wie ik volgende keer ga praten. Niemand reageert ooit echt op deze podcast, maar dat mag best. Ik hoor het ook graag als de dingen beter kunnen. Als je weet hoe je mijn naam schrijft, dan kan je me al je commentaar, je suggesties en complimenten mailen op wassilis.nl. Je kan me natuurlijk ook altijd via Twitter twitteren op het Als je denkt dat andere mensen deze podcast ook willen beluisteren, laat ze dan gerust weten dat die bestaat. Je kan de podcast op de website beluisteren, maar als je geen aflevering wil missen, dan kan je je wellicht beter abonneren. Dat kan via iTunes of via een podcast-app op je mobiele telefoon. Op de website wassilis.nl gbi staan wat linkjes die je daar wellicht bij op weg kunnen helpen.